1 uur. Wat er wel moet met het RWS journaal Dat zei koning Willem-Alexander bij het jaarcongres van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen in de Grote Kerk in Dordrecht. In Dordrecht vindt ook de eerstvolgende Koningsdag plaats, volgend jaar op 27 april. De bedoeling van Koningsdag Nieuwe Stijl is dat één gemeente met een centrumfunctie zich aan het land presenteert. Een gemeente mag zelf bepalen hoe. De koning noemde als voorbeeld een grote kleurrijke parade waarin de inwoners en de streek laten zien waarop ze trots zijn. Aan de oostkust van India zijn zeker honderdduizend mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Hoedhoed. Die komt morgenmiddag aan land. Volgens weerkundigen is Hoedhoed een zeer zware orkaan met windstoten tot 165 km per uur en heel veel regen. De angst is dat vissersdorpen en landbouwgewassen worden verwoest. Het CDA wil een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren die hun school of opleiding hebben afgerond. CDA-leider Buma pleit er in de Telegraaf voor dat jongeren een half jaar aan de slag gaan in de zorg, bij een vrijwilligersorganisatie of bij Defensie. Volgens Buma krijgen ze zo meer discipline en zou het ook kunnen voorkomen dat sommigen zich aangetrokken voelen tot het jihad. De CDA-leider vindt dat de Nederlandse jeugd zich moet realiseren dat er in hun vrij land ook plichten zijn. Dit jaar is de verplichte maatschappelijke stage voor scholieren juist afgeschaft. De zoon van de president in Guinea doet afstand van 30 miljoen dollar aan bezittingen in de VS. In ruil daarvoor vervolgt de Amerikaanse justitie hem niet meer voor corruptie. De presidentzoon uit het straatarme Guinea zou met corruptie en afpersing honderden miljoenen hebben verdiend. Hij ontkent, maar zegt dat hij in het belang van zijn land een deal met de VS heeft gesloten. Het weer veel bewolking vandaag en ook enkele buien. Wel schijnt af en toe de zon en het is zo'n 17 graden. Morgen ongeveer net zo warm. De dag begint dan droog en met wat zon. Maar later gaat het regenen. Maandag nog meer regen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel het naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht... door werkzaamheden tussen Bunnik en de Meren. 8 kilometer. Tot zover de verkeersin... Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 We'll En mijn zusje Jinky. En ze maak je van boter een kastelein. Een kastelein, barsloos. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij ja pakken, zij ja pakken, zij de toverhex. Zij ja pakken, zij ja pakken, zij de toverhex. Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de ba, Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de ba. Karak In de karakunde karakseerde de En dominee in de dominee dominee. de dominee dominee. En dominee een dominee En dominee dominee. dominee En dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee niet. dominee en dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee dominee In de suite in de zijn de, suite, en de suite, Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, betalen is de kastelein. zijn je pak zijn je pak zij de toverheks zijn je pak zij je pak de toverheks. kom er binnen kom er binnen zijn de bafel kom er binnen kom er binnen zijn de in de care in de care serie in de care in de care serie en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 'Cause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 Als er in geen jaren daar boven was geweest Ze zongen het en gingen door de vloer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 Die geregeld daarvoor bevoer heeft met zijn lied het blonde kind bekoord.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 Herhaald. De volgende artiest die had in 1961 zijn eerste grote hit... Oh Was Ik Maar, mijn moeder thuisgebleven heb. Dan kreeg hij dubbel daar met vijf diamanten voor. Hij stond op nummer 1 in de top 40 van die tijd. Hij stond er 35 weken in. En daarna had hij nog een paar grote hits. En in 2011 kwam het album uit de verzamelalbum zijn allergrootste hits. U hoort nu Johnny Hoes met Hei. ik ben zo blij...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 Van hier, rier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 Lenny Koer met Dorp aan de Rivier. En ook hoor je nog de Sunshine met Kijk, ik in je blauwe ogen...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 ik je tienmaal leuk te The land.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 hartelijk welkom's woord. Kijk, kijk, je gaat. Kidda, she likes to live. En daarvoor Ilonka iluska met de leeuw slaap vannacht. Oftewel een cover van de Lion Sleeps Tonight. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Het afgelopen uur kon u genieten van Zandvoort uit Zandvoort. Reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u denkt van leuk programma, ik heb een stuk gemist... of ik wil het nogmaals beluisteren